Jury Stubinitski met het NHL journaal. Spanje, Italië, België verbieden vanaf vandaag tijdelijk het speculeren op koersverliezen, het short-selling. Zo moet de onrust op de effectenbeursen worden verminderd. Bij shortselling verkopen handelaren gelinkte aandelen. En als die aandelen in waarde zijn gedaald, kopen ze ze weer op om ze weer terug te geven aan de eigenaar. Op die manier kunnen handelaren winst maken. Mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden door geruchten te verspreiden.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 Er is een foto van de verdachte vrijgegeven. Het is vannacht, voor zover bekend, net als gisteren rustig gebleven in Engelse steden. Minister Clinton wil dat Europa, China en India hardere sancties afkondigen tegen Syrië. Ze zegt dat vooral de olie- en gasindustrie moet worden aangepakt. Met name China en India zouden daar veel invloed op kunnen hebben... omdat die landen fors hebben geïnvesteerd in Syrië... Sinds het begin van de opstand in maart zijn naar schatting 2000 Syriërs gedood door troepen van het regime. Het Rode Kruis opent een nieuw fonds, genoemd naar de erevoorzitter prinses Margriet, die afscheid neemt. Het fonds is bedoeld om mensen beter te beschermen tegen natuurrampen. Met het geld worden bijvoorbeeld huizen verbeterd, zodat ze beter bestand zijn tegen overzomingen.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 Yet so comfortable En Zomerheers. Zomerheers. The Chico's playing There's some All the people are done Voorzitter, van Zon, Zee, Voorzitter, en Voorzitter, Surtout aan mij, ik pure. Dinsdagmiddag en la komt niet. Ik zie je niet. Ik zie je ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa Ik y tus maletas en la puerta. Mal parece que je me quedé y fue pura Ik tu mentira, niet. maldita, mala suerte la mía, que aquel día Ik TV CFFM Text TV Op kanaal 45, 45.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 Hey. Ik weet die shit bij Zullen we'll we gaan sit there, Dirk. What do you here, if you don't like Dirk. Stay with me, then I'm going to two hair in. Do you have a hair? Yes, do it. I remember it. in a rainstorm. We're sitting in the long grass in the summer. Keeping warm.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 Your heart with mine.